is De oh, Beatles kijken even in de achteruitkijkspiegel in deze Yesterday aan het begin van een nieuwe aflevering van de zondagmorgen van GoFM. Welkom bij de show. Blijf bij me tot 12 uur. Ik heb lekkere muziek voor je meegenomen. Zo niet te geloven. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. GoFM. En daarom raad ik je aan om lekker te blijven hangen. Op deze ja, prachtige zondag. Muziek in de aanbieding van Air Supply. Last in Love. Goedemorgen. One Hit Wonder, zeggen ze wel eens. Een uh, plaat waarvan je denkt... Hey, <laughs> hebben die mensen nog meer hits gehad? Nee, niet. UK, Rendezvous 602. Zou het iets met de tijd te maken hebben? Als hmm, zou als Zou zomaar kunnen... Lekker, dus hier bij de show bij GoVem. Air Supply hoorde je ervoor met Lost in Love. Straks hebben we een interessant onderwerp. Het gaat over de glastuinbouw. Die gaat vol gas geven. Ja, kan dat wel in de tijd van ja, stikstof en zo? Nou, ze gaan het allemaal uitleggen over een kwartiertje ongeveer hier bij GoVem. En intussen hoor je prachtige muziek van Robbie Williams. She's the one. Fijn dat je erbij bent. Blijf bij me tot 12 uur. I ain't stupid, I can put four together There's something going on in here You act like we don't have trouble I take pleasure and burst in your bubble I know exactly where you've been crossing Double the lines have been drawn crystal clear How could you do me so wrong? How could you do me so wrong? Ooh, ooh, ooh. So think about Don't have another you, tell me I'm your one only lover Well, I did me some work undercover and found out what you'd done and where I found fault with the things that you said to me I take salt with the shit that you fed to me But now you are already dead to me Dead to me, dead to me, dead to me How could you do me so wrong? How could you do me so wrong? about all of the ways i have stayed for you the home that i made back to me Whoa, oh, oh, oh, How could you be so unkind? How could I be so blind to not have seen this immediately? Ooh. So think about all of the ways I have slaved for you The home that I made for you Well I Het is alweer een tijdje geleden dat we iets van Matt Simmons hebben gehoord. Maar in 2014 kwam hij met dit prachtige nummer. Already over you. Robbie Williams ervoor met She's the One. En normaal zitten we hier aan de, de hete koffie met grote mokken. Maar vandaag zijn we maar eens begonnen aan de ijskoffie. Ook lekker trouwens. Wel slecht voor de lijn, dat weet je ook wel. Zit veel suiker in. Maar het is wel beter na een week van nou ja. Uh, behoorlijke hitte. Je zou kunnen zeggen tropische warmte. Je zou eigenlijk niet eens meer op vakantie hoeven naar het buitenland... om van de zon en de warmte te genieten. Want het kan niet zo goed hier aan de kust. Gewoon Katzand of groeden. Ook hartstikke leuk. retranchement. Nou, uh, daar kun je ook terecht. En uh, ik heb gezien dat het daar trouwens ook weer lekker vol is. Dus ben je toerist, hang je een beetje op de camping... In het westen van zuid vlaanderen Blijf lekker luisteren naar GoFam. Want wij hebben lekkere muziek voor je. En interessante informatie. Dus zoals ik al zei straks gaan we het hebben over de glastuinbouw. Die geeft vol gas. Zij voelen zich in de hoek gezet. In de ja, stikstofcrisis. Hoe het zit? Je hoort het straks. Hier bij GoFam. sing, if you could talk to me, what news would you bring of voices in the sky? Nightingale hovering high, harmonize the wind. Dark I can hear you say a voice is in the sky. Just what is happening to is about to rain voices in the sky just what is happening to Would you? En het ziet eruit dat dat er zeker gaat worden deze zomer. Een lange hete zomer. In Galaxy Lynn deed de voorspelling al in 1975. Ja, een apart nummer. En de Moody Blues, wat prachtig. Voices in the Sky. Goed, tijd voor ons eerste onderwerp. En hij zit er helemaal klaar voor. Hier is mijn collega Herman de Bruin. De glastuinbouw die gaat tegengas geven. Nou, gas is duur, dus hoe ze dat gaan doen, dat is even de vraag aan Ruud Pauwen. Hij is uh, mijn gast in de uitzending, directeur van Glastuinbouw Nederland. Meneer Pauwen, welkom. Dank ja. u wel. Tegengas geven, waar tegen? Tegen de verkeerde informatie over de weergave van de juiste cijfers uh, en uh, kerngetallen. Ja, gebeurt dat we, te we vaak? We krijgen een uh, verkeerde beeldvorming door uh, het constant herhalen van verkeerde informatie. En daar uh, geven we tegengas voor. Ja, en kunnen jullie dat niet stoppen? Want geven jullie wel de goede informatie, maar wordt dat niet goed overgenomen? Uh, nou ja, kijk, er zijn partijen die hebben natuurlijk belang bij om de verkeerde informatie te blijven roepen. Want dat is natuurlijk voor de eigen stemmen goed of voor de eigen politieke agenda. En uh, onze cijfers worden altijd gecheckt door uh, Wekker van Wageningen... ...dat we ook zeker weten dat de bronnen kloppen. Mm -hmm. Dus uh, mede ook uh, de getallen die we nu uh, noemen... ...plaats van 10 1,75 ten behoeve van de bloemen. Nou, dit is slechts een, een tipje van de sluier van ja. een keer in desinformatie. Ja. En desinformatie. Daar zijn we het wel een keer klaar mee. Want onze sector verdient het niet om zo in de hoek te worden weggezet. Nee, als voorbeeld nu 1,78 Wat zei u nou precies? Waar gaat dat dan over? Er wordt in de media constant geroepen dat de Nederlandse bloemen 10% van het totale gasgebruik verbruiken. Nou, dat is gewoon niet juist. Dat is oh. slechts 1,75. Dus ja. En daarmee gaan alle NGO's en politici gaan daar een beetje mee roepen in de media dat we daar maar mee moeten stoppen. En hoe kunt u uh, dat, ja. dat tegengaan dan? Dat kunnen we uiteraard niet tegengaan. We willen juist in gesprek gaan met ze. Uh -huh. Wij, uh, we zijn natuurlijk van bewust dat we natuurlijk gas gebruiken. En dat er natuurlijk uh, ook wij een bijdrage willen leveren aan de energietransitie. Nou, dat doen we al. Want we zijn al 15 jaar met de overheid met een programma bezig. Gas als energiebron om te verduurzamen. En daarin te kijken naar duurzame oplossingen. 10% van de totale uh, energieverbruik vindt al plaats via aardwarmte. Dat komt voort uit die innovatieprogramma's Carsus Energiebron. Mm -hmm. en recent hebben we ook een heel investeringsplan neergelegd bij de overheid om te kijken of wij met elkaar 900 miljoen kub kunnen reduceren de komende vijf jaar. Dat betekent ja, ja. 750.000 huishoudens waarop bespaard kan worden. En daar hoorden we maar niks over. Dus naast het feit dat er ook onjuiste informatie wordt gegeven, vragen we ons ook wel een beetje af. Inmiddels willen ze wel vergroenen? Want we zitten... Graag met de overheid in het gesprek. Doen we doen er alles aan om met elkaar daarin te kijken wat we kunnen doen. We zijn al langer met die energietransitie bezig en er komt geen reactie op. Dus, ja. ja, nu is het wel tijd om tegengas te geven. Ja, ja. hoe duur het gas ook is, tegengas moet er komen. Dat is in ieder geval duidelijk. Het lijkt er een beetje op alsof als u met de rug tegen de muur staat en uh, eigenlijk weinig kan. Nou ja, we zijn altijd optimistisch gestemd. Dus we, we gaan nooit het slachtoffer spelen van uh, alleen maar wat we niet kunnen wel kunnen. En dat is precies de reden waarom wij een, uh, aan de ministeries een investeringsplan hebben aangeleverd. Om ze mm -hmm. te helpen om die uh, uh, 900 miljoen kuub te besparen de komende ja, tijd. Dan. Ja. Dat kost nog wel wat strijd denk ik. Dat klopt, maar uiteindelijk denken we, of we zijn ook daarvan bewust van onze eigen kracht... We hebben als sector gewoon iets moois te bieden, want we mm. brengen gewoon gezondheid en geluk hè? gezondheid in de vorm van uh, glasgroenteproducten die bijna nagenoeg uh, biologisch geteeld worden, hè? Is geïntegreerd, alles gaat met natuurlijke vijanden, er wordt een klein beetje correctiemiddel gebruikt, maar datzelfde als u ziek bent, dan heeft u ook paracetamol of uh, antibiotica <lacht> nou ja. om uh, ja. door te kunnen gaan, nou dat geldt voor gewassen ook. En uh, het feit van uh, geluk, brengen we bloemen en planten waar mensen gelukkig van worden. Uh, dat is ook gewoon wetenschappelijk bewezen. Groen maakt een mooie incentive aan in je hersenen, dopamine, daar word je blij van. Dus we gaan we mensen ook niet ontzeggen. Dus als we terug gaan naar de basis, zeggen we ook gewoon, wij maken bloemen en planten met de laagste milieu footprint ter wereld. En we maken gezonde producten, glasgroenten, die ook nog eens een keer bijna volledig uh, uh, biologisch zijn. Dus mensen... Omarm deze producten. Als mensen daar iets over willen weten, hebben jullie wat op een website of sociale media staan? Zeker, we hebben een uh, publieke website. Daar staan ook uh, allemaal kengetallen over de sector in. Er staan uh, zeker interessante filmpjes gewoon om het kort en duidelijk uit te leggen wat we doen. En onze uh, energietransitiepaden staan ook gewoon allemaal op de website. Dus uh, wij hebben ook niks daarin te verbergen. We willen juist met de omgeving samen zorgen dat we die omwenteling maken. Uh, de website is glastuinbouw? Het is uh, .glastuinbouw Nederland. Dan kunnen mensen zich daar oriënteren om te kijken wat, wat ze doen. En uh, we roepen de politici hierbij op om ook even naar die website te gaan om te kijken hoe het echte verhaal is. En ook graag de NGO's. Ja, ook die ook nog erbij, ja. Dat hebt u in ieder geval duidelijk gemaakt dat het anders moet bij de glastuinbouw. Het echte verhaal moet naar voren komen. Ruud Pauw, directeur van Glastuinbouw Nederland. Dank voor het gesprek en heel veel succes met uh, alles wat u moet doen en sterkte in de strijd. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. shadows around zen-momentje met S.J.T. hier in de show bij GoFM. Ja, ze is een beetje te lachen. We hebben hier wat lol bij elkaar. Hier zo bij uh, GoFM. Want die is er altijd hartstikke gezellig in de studio op zondagmorgen. Logisch. We hebben lekkere muziek en leuke onderwerpen, dus dan wordt het vanzelf gezellig. S.J.T. dus en Hard to Say I'm Sorry en Alan Parsons Project met een wel heel mooie klassieker. Old and Wise. Tijd voor Nederlandstalige muziek in de show. Ook op deze prachtige zondag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 Samen met jou overdoen. Verde tijd maar terug teruggedraaid. Liep jij maar voor het eerst mijn leven binnen. Zou ik maar weer alles willen. Eén keer zacht, mijn lief, ik hou van jou. ...van de boom, hoorde je in de show met Werd de Tijd, maar even teruggedraaid. En natuurlijk, Zazie, en een nummer waarvan ik het nummer maar beter niet ga uitspreken. De titel, want dat wordt helemaal niks. Trouwens, ik ben een beetje hees vandaag, heb ik altijd bij een langere periode van warmte en zo beetje jammer. Maar ja, je moet het er maar even mee doen. En we proberen de stem wel een beetje in orde te houden met ijskoffie vandaag. Met slagroom. Ja, ook dat nog. Want we houden het wel extra lekker vandaag. Want ja, het is weer een mooie dag. Dus uh, ja, en dan hoort ook iets lekkers daarbij uiteraard. Oh, het loopt alweer aardig tegen elf uur straks over een minuut of tien. Het tweede gedeelte van de show met nog meer leuke muziek. Meer tempo dan zojuist trouwens. En ook een leuke reportage van Jeroen van Gent. Dus alle redenen om te blijven luisteren naar jouw GoFM hier in Zeelands Vlaanderen. Of misschien ook wel aan de andere kant, want misschien kun je daar ook wel lekker mee luisteren. Que cantan los poetas andaluces de ahora. Que miran los poetas andaluces de ahora. Que sienten los poetas andaluces de ahora. Kantan con voz de hombre. Pero donde los hombres?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 Dion Warwick aan het einde van het eerste uur van de zondagmorgen van GOFM Een hardbreaker met ervoor, ach, het romantische Poetas Andaluces van Aquaviva. Ik ga even pauzeren, ik ben zo bij je terug over een paar minuten al bij het tweede gedeelte van de show. Blijf bij me, blijf bij GOFM want er komt nog heel veel meer leuks aan. Waaronder een uh, ja, leuk straatinterview van uh, ja, onze eigen razende verslaggever Jeroen Vergent. Luister dus zometeen weer, tot zo.